Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Georgische hoofdstad Tbilisi is het protest tegen een omstreden wetsvoorstel nog steeds aan de gang. Het is de tweede dag van protest bij het parlementsgebouw. Die begon vreedzaam, maar inmiddels hebben de betogers barricades opgeworpen... en heeft de politie opnieuw traangas en waterkanonnen ingezet. Er zouden vandaag zeker tien mensen zijn opgepakt. Gisteren waren dat er al zeker zestig. En ook raakten toen vijftig agenten gewond... De nieuwe wet waartegen wordt geprotesteerd houdt in dat buitenlandse organisaties... die mogelijk kritiek hebben op de Georgische regering aan banden worden gelegd. Artsen zonder grenzen heeft bij de hoofdstad van Haiti een ziekenhuis gesloten... vanwege aanhoudend geweld. Volgens de hulporganisatie kan de veiligheid van patiënten en personeel niet meer worden gegarandeerd. Haiti wordt al maanden geteisterd door bendegeweld... Zwaar bewapende criminelen breiden het gebied waar ze actief zijn steeds verder uit. Een aantal scholen ging ook al dicht. Het kabinet moet bij de inrichting van Nederland scherpere keuzes maken. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het hard nodig dat de overheid richting geeft aan de bouw van windmolens, zonneparken en nieuwe woningen. En meedenkt over waar natuur en water belangrijker is. Aan de provincies is gevraagd om de ruimtelijke puzzel te maken... maar dat wordt heel moeilijk als de landelijke overheid geen richting aangeeft, zegt het planbureau. En de controle op het Europese coronaherstelfonds is niet waterdicht, dat zegt de Europese Rekenkamer. Het fonds werd in 2020 opgericht met als doel om de EU-landen er na de coronapandemie economisch weer bovenop te helpen. Er ging 750 miljard euro in... Volgens de rekenkamer is er nu 144 miljard uitgekeerd aan 11 lidstaten. Maar er kan niet altijd goed worden gecontroleerd waar dat geld precies aan wordt uitgegeven. Het weer vannacht in het midden en oosten van het land sneeuw. In het zuiden regen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. De komende dag eerst vrijwel droog. In de middag weer regen. en Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in Zierven. Met nu de nacht. van Zandvo op honderd zes To work it out I need a little room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 ZFM, ZFM.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 Friends. <laughs>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 I need with Make those silly little friends Please don't try to change the person you are Keep on dreaming that you'll be a superstar Yay hey, I Our minds to stay the same it won't be big